7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De inbreker die sinds een mishandeling eind 2011 in coma lag, is overleden. De man werd betrapt bij een inbraak bij het Frans Ottenstadion in Amsterdam... en door een aantal mannen mishandeld. Eén van de daders moet nog terechtstaan voor zware mishandeling. Volgens het OM is hij de enige die buitenproportioneel geweld heeft gebruikt. Hij hield samen met vier anderen de wacht bij het stadion... omdat er al een paar keer was ingebroken. Ze betrapte de inbreker op daad. Het is onbekend wanneer de man voor de rechter moet komen. De Afghanse president Karzai heeft toegegeven dat zijn bureau voor nationale veiligheid contante betalingen heeft ontvangen uit de Verenigde Staten. Karzai reageerde op een artikel in de New York Times. Die schrijft dat tientallen miljoenen dollars werden afgeleverd. Volgens Karzai ging het om veel lagere bedragen dan de krant meldt. Het geld zou zijn bestemd voor hulp aan zieken, huisvesting en voor wat hij noemt operationele doeleinden. In Kosovo zijn vijf mensen veroordeeld tot celstraffen tot acht jaar... voor de handel in organen van mensen. De vijf hebben in een ziekenhuis in de hoofdstad Pristina... zeker dertig transplantaties laten uitvoeren. Ze zouden extreem arme mensen uit Moldavië, Kazachstan, Rusland en Turkije... naar Pristina hebben gelokt. Ze kregen 15.000 euro in ruil voor een nier. De organen werden vervolgens voor zo'n 100.000 euro per stuk verkocht. De zaak kwam aan het rollen toen zo'n operatie misging... Het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenissen wordt voorlopig niet overgenomen. Het ziekenhuis dat failliet dreigt te gaan, sprak met drie regionale ziekenhuizen over een overname. Maar banken en verzekeraars vonden het financiële risico te groot. Het Ruwaard van Putten is nu in gesprek met een nieuwe overnamepartij. Het ziekenhuis raakte vorig jaar in opspraak door een onverklaarbaar hoog sterftecijfer op de afdeling cardiologie.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 Dit is Radio 1. De troonswisseling. Live vanuit Amsterdam. Petra Postel en Ger Jochens. Welkom vanuit de grote industriële club Aan de te Amsterdam. Wij kijken, wij is dus Peter en ik dus. Wij kijken recht op het Paleis op de Dam en de nieuwe kerk waar het morgen allemaal gebeurt. Om tien uur namelijk treedt koningin Beatrix officieel af, als je het nog niet wist. En in het Paleis op de Dam om twee uur smiddags... middags wordt koning Willem Alexander in de nieuwe kerk beëdigd en ingehuldigd. De grote industriële club heeft trouwens een interessante geschiedenis. De club komt voort uit het leesgezelschap Doctrina et Amicitia. opgericht in 1788. Het was een sociëteit van Amsterdamse kooplieden... die allemaal lid waren van verboden patriotistische partijen. Ze waren namelijk tegen het absolutisme van stadhouder Willem Vijf. Ja, Petra, hier kraaide het oproer tegen Oranje Nassau. Goed, wat krijgt u vanavond te horen? De komende twee uur praten wij met Ilko Elzinga. Hij was conservator van het Nationaal Museum Paleis Het Loo. Schreef het boek De Inhuldigingen. Hij weet alles, maar dan ook alles over inhuldigingen. Uh, toch? Heel veel in ieder geval. En we praten met journalist Jutta Gores. Ze schreef Beatrix dwars door alle weerstand heen. Een portret aan de hand van uh, zo'n 70 interviews. Ook met Intimi. Prachtig boek is het geworden. En er is vandaag live muziek. Live muziek van The Kick. En om half negen zenden we de afscheidstoespraak van koningin Beatrix uit. Op dat moment zitten de koninklijke familie met vrienden en genodigden... te dineren in het Rijksmuseum... En we schakelen voortdurend vanavond met onze verslaggevers. Sterker, we gaan dat gelijk doen. Matthijs van der Wiel. Goedenavond. Vanaf de plekken waar het allemaal gebeurt. Beneden, onder de ramen van waar jullie zitten, op de dam. De plek waar het allemaal gebeurt, nou ja, eigenlijk gebeurt er nog helemaal niks. Maar als iedereen hier naartoe komt voor het idee... ik moet erbij zijn, dan gebeurt het uh, vanzelf. Dan is dit toch de plek waar je bij moet zijn. Eén demonstrant heb ik gezien aan het begin van de avond, uh, een tijdje geleden. Maar die is weer weg. Volgens mij is hij niet weggestuurd. Maar is hij naar huis gegaan toen alle foto's waren genomen... en alle cameraploegen de interviews hadden gedaan. De eenzame demonstrant, die is weg. En ik dacht... Over een paar uur straks, als de nacht valt, dan zullen de eerste damslapers wel verschijnen. De eerste mensen die hier gaan overnachten om morgenochtend een goed plekje te hebben. Mogen ze dat? Uh, dat mag, We sterker nog. Ik hoef er niet op te wachten, want ze zijn er al. Ja, dat klopt. <laughs> een vader en een zoon zo te zien. Ja, zoon. we zijn hier samen gekomen. Dacht... Als eerste? Nee, derde geloof ik. Oh, die was niet eens de eerste? Nee, nee, die mensen waren eerst. Oh. Ja, de hele nacht hier zitten. Waarom, uh, waarom is het zo belangrijk? Het is meer gewoon een vader-zoon-dingetje. vader-zoon-dingetje. Heeft de ja. zoon dat ook? Ja, ik, het is iets nieuws. Ik dacht, nou, dit gaan we gewoon doen. Nee, wat kan ons nou schelen? We gaan er gewoon naartoe. We slapen een nachtje op een goede plek. We zitten rechtstreeks voor het balkon. Nou, de plek is helemaal fantastisch. Want het is echt eerste rang tegen het hek aan. Laten eens even kijken in die tas: Cola-flesjes, appels, ja, slaapzakken. Gelukkig slaapzak ook, want ja. het wordt koud. hè? Ja, ergens vier graden of zo? Twee heb ik hoort. Ah, dat maakt niet uit. Maar Zet kom, hem op. U op. zit eerste rang. Ja, ja precies. Bedankt. Zij gaan hier slapen en heel veel mensen komen vanavond even kijken, kijken naar de rug van Rob Tripp... die klaar zit voor de televisieuitzending, die glazen studio hier op het, uh, op het plein. Uh, komt hier ook vandaan. Ja, allemaal heel bijzonder om te zien, erbij geweest te zijn hier op de Dam waar het gebeurt. Morgen en nu ook al een beetje. Verslaggever Jeroen Wielaert, hij is bij het Rijksmuseum. Daar wordt gedineerd, Jeroen. In de onderdoorgang sta ik, met uitzicht op de twee grote klassieke poorten van het klassieke Rijksmuseum... waar de hoge gasten van uh, koningin nu nog Beatrix binnenkomen. Ik kijk keek daar straks naar uh, de rode loper... en uh, zag directeur Wim Pijbus uh, van het Rijksmuseum naar buiten komen... die in de richting van die poorten liep... en toch nog even van de gelegenheid gebruik maakte... om met uh, kleine stampenbewegingen van zijn rechtervoet... de laatste duiven, de laatste Amsterdamse duiven... onder dit voorportaal van het Rijksmuseum... Uh, te manen om weg te vliegen. Zodat we nu <laughs> hebben te maken met een duivenvrije doorgang. Ik zie uh, motoragenten uh, in het geel met uh, uh, op hun motoren links en rechts uh, door het beeld schieten. En uh, Inmiddels is uh, de allerhoogste gast van uh, Wimpeibus binnengekomen. Koningin, nu nog Beatrix... Uh, in een zilvergrijze avondjapon. Met rechts van haar in robijnrood... Uh, aanstaande koningin Maxima en links in stemmig zwart uh, haar zoon Willem-Alexander. Ze gingen hier even aan het eind van de rode loper. Staan voor de batterij fotografen met een uh, werkelijk geweldig salvo. Uh, na een handdruk van Wim Pijpers voor uh, koningin Beatrix ging zij alvast naar binnen... En waren Maxima en Willem-Alexander nog zo vriendelijk om, op verzoek van de fotografen, toch weer even op het midden van, het, van de Rode Loper plaats te nemen. Om daar het perspectief van die grote poorten van het oude, nu geheel gerenoveerde gebouw toch veel beter is. Zij zijn uh, dus nu binnen gedrieën met Wim Pijbens, en Ze zullen waarschijnlijk al plaats hebben genomen bij het melkmeisje van Vermeer en bij de nachtwacht. Um, de gastvrouw heb ik mij door um, ingewijden laten vertellen, zit toch het dichtst bij het beroemde schilderij van Rembrandt. Niet het beste volgens mij, maar we zijn hier niet om over cultuur te praten, maar over het <laughs> koninklijk diner. Um, yes. Bernardo Guillermo komt hier, Nicolas Guillermo, Giovanni Guillermo, um, prinses Mabel, prinses Constant prins Constantijn en Laurentine. De een na de ander lopen nu binnen. Um, uiteraard is dat het in eerste de familie uh, prinses Margriet en Pieter van Volle en uiteindelijk, als dat allemaal binnen is, als die hele oranje reeks... Uh, plaats heeft genomen in de eregalerij. komen ook de mensen ja. van buiten. Ik ken ze niet persoonlijk. Ik heb ook bijzonder ja, weinig, weinig met ze aan tafel opziel, gezeten. Uh, maar Salman bin Hamad El Khalifa van Bahrein. die komt ook. Die moest je genoemd hebben. En he, we, prins Bila ja. en prins Sarah van Brunei. Nog eentje dan. El Hassan bin Talal en Sarwat El Hassan van Jordanië. Dankjewel, Jeroen Wielak, bij het Rijksmuseum. waar het diner plaatsvindt van koning Beatrix en haar genodigden. Op het Centraal Station in Amsterdam zat Mark Hamer. Uh, merk je daar al wat van de drukte? Langzaamaan begint de 30 sfeer hier wel te komen. hoor. De politie is nadrukkelijker aanwezig. Kijk even omheen. Ik zie toch zeker drie politiebusjes staan. Ook vier ruiters van de brede politie. Trouwens net wel een heel mooi gezicht. Een van die ruiters die zat nog een heel boekwerk van het draaiboek door te nemen. Blaadje voor blaadje. Goh, wat mogen we eigenlijk verwachten? Ja, Het is nog een beetje stilte voor de storm. Ik sta hier al een paar uur. In de afgelopen uren had ik wel het gevoel dat er eigenlijk meer oranje de stad uitging dan dat er... De er inging. Op de, behalve op dit moment begint eigenlijk een beetje de omslag te komen. Ik zie wel groepjes mensen die duidelijk hier feest gaan vieren. vanavond in de stad en ook waarschijnlijk morgen. Ik zie hier een groepje. Ik zie allemaal gewapend met rugzakken en met matjes en met slaapzakken. maar nog niet verkleed in het oranje. Nee, klopt. Maar, maar wel vanavond proberen in Amsterdam te slapen? Ja, ik heb hier een kamer. Dus dat, uh, Jij hebt hier, dat hier een kamer, mee. maar de ja. anderen niet? Uh, nee. Denk jullie komen speciaal voor morgen naar Amsterdam toe? Ja, dat klopt. We hebben er zin in. Ja, en vanavond denken. al de stad in? Ja, vanavond de stad onveilig maken en morgen gewoon een beetje slenteren door Amsterdam. En nog proberen te kijken op de Dam of iets dergelijks? Ja, weten we niet. We verwachten wel een enorme drukte natuurlijk. Dus uh, we kijken wel even of we het aandurven. Maar vanavond al het gevoel van wij moeten in Amsterdam zijn? Ja, vanavond gaan we naar de Jordaan. Vanavond de Jordaan in ja. en daar feest vieren? Ja, kijken wat er te beleven valt. Als ik hier zo omheen kijk, het is nog niet heel erg druk, hè? Het is nog nou, niet oranje ja, ja, gekleurd. We, nee, dat valt mee, maar dat zal morgen wel komen. We komen ook net aan, hoor. Dus we gaan zo even op de dam alvast kijken wat daar te beleven valt. En dan, ja. Uh, Waar komen jullie vandaan? Wij komen uit Haarlem. Uit Haarlem? Oh, ja, dichtbij. Je had ook morgen nog met de trein gekund. Dat had gekund, ja. Maar we willen natuurlijk wel helemaal meemaken. Vanavond het feestje al? Ja. Precies, ja. Oké, okay, veel plezier. Ja. Dankjewel. Trudy van Rijswijk is in Apeldoorn bij het Paleis Het Loo, daar wordt feest gevierd. Uh, Trudy, uh, een Argentijns feest heb ik gehoord. Ja, nou, er is één klein stukje wat, uh, uh, van het Paleis Het Loo wat uh, Argentijns is. Ik ben nu bij de naald, weet je wel? De beladen naald. Ja, ja, ja, uh, dat ja, met de Suzuki. Juist op die plek wordt de Koningslinde geplant. Mm -hmm. Dat gaat zo meteen gebeuren door de burgemeester en door uh, meneer Boon. Uh, de voorzitter van het Oranje Comité, die uh, toen ook in 2009 uh, voorzitter was. Dat uh, is het eerste hier. En verder gaan we dan zo meteen terug naar het paleis. En dan heb je op de binnenplaats allemaal herauten en koningskinderen, prachtig aangekleed. Je kunt naar de tentoonstelling van uh, Beatrix, weet je wel, de Beatrix tentoonstelling die uh, mensen uit het land uh, hebben gemaakt. Uh, het paleis is gratis toegankelijk, alle festiviteiten zijn gratis toegankelijk. En het is prachtig weer, het loon ligt er prachtig bij. Het wordt hier gewoon een heerlijke avond. Hartstikke goed. Aan tafel hier Jutta Goris, journalist. Ilko Elsinga, hij is uh, oud-conservator van het LO. Michiel Breedveld, politiek verslaggever en Menno Remain, hij is koninklijk huisverslaggever bij de NOS. Welkom allen. Leuk dat jullie meepraten uh, vanavond. Uh, Jutta, jij schreef onlangs het boek Beatrix Dwars door alle weerstand heen. Uh, en jouw geschiedenis met Beatrix gaat terug tot je dertiende, ongeveer. Ja. En je zit hier met een heel lief plakboek op ja, tafel. Ja, nou, dat ligt nog wel een beetje oh, daar. Ja, maar... wil je, wat staat erin? Nou, Het uh, is in ieder geval een oranje plakboek... wat ik uh, toen ik dertien was, uh, bij heb gehouden. Um, daar zit in een uh, borduurwerkje, wat ik uh, toen gemaakt heb. Ik moet het eigenlijk even kort vertellen... dat ik toen ik uh, dertien was, net in een Brabants dorpje was komen wonen nadat we uit Den Haag kwamen. En uh, ik moest daar mijn draai nog een beetje vinden. En ik, het, een van de eerste dingen die ik zag was dat Beatrix aftrad. En um, dat ze... Uh, toegejoeld werd in plaats van toegejuicht. En ik vond dat toen heel erg zielig. Dus ik, um... Je was een groot fan. Nou, ik was inderdaad, ik, ik kwam niet uit een familie van grote oranje fans. Of uh, en in dat dorp hing ook niemand de vlag uit. Maar ik ja, ik, vond, ik was in ieder geval geraakt. En, ja, en ik was 13 jaar. Ik, ik uh, denk, ik wijd het daar ook aan. Ik bedoel, het uh, was en ook jeugdsentiment. En wat is een moment het moment geweest dat je van je van je geloof af bent gevallen? Nou, het plakboek Eindigd met een berichtje uh, uit de krant. Uh, uh, inhuldiging kost 4,5 miljoen gulden. En daarmee denk ik dat uh, afstand uh, begon. Hè, bedoel, daarmee nam ik de kritische afstand toe. Toen <laughs> was je namelijk heel veel. <laughs> ja. als <Ja. laughs> kind. Nou, uh, zo heb ik het geïnterpreteerd toen ik het weer terugvond. Ja. Ja. Ilko Elsinga, oud-conservator van het LOW. Schrijver van het boek over de inhuldigingen. Uh, hoe, hoe ervaart u deze dagen? Nou, een beetje een uh, afsluiting van een hele lange periode van met deze zaken bezig zijn. Want ik ben er eigenlijk mee begonnen in, uh, in 1979, toen inderdaad bij de uh, troonsverstand van koning Juliana. En ik was toen eigenlijk net bezig met uh, onderzoek naar kerkinterieurs vanuit mijn functie toen. Ja. En toen dacht ik, laat ik eens iets beschrijven van uh, iets anders dan een kerkdienst, maar gewoon een... een, een plechtigheden in die zin. En toen was dat, kwam dat eigenlijk heel mooi uit. En zo ben ik daar altijd een beetje mee bezig geweest. Want je komt dan allerlei andere dingen tegen, ook internationaal. En daarom vind ik het nu eigenlijk een hele mooie afronding van uh, die studie. Ja. De ceremonie uh, rond inhuldiging en beëdiging uh, staan bol van de symboliek. Heeft u, heeft u daar veel over moeten uitleggen de afgelopen dagen? Nogal. Ja. <laughs> Nogal. En, uh, veel vrouw... onbegrip? Ja, maar dat, dat... Kijk, er is een heel, heel grappig... in Nederland uh, hebben we ontzettend veel tradities... maar we verkleed ons er niet zo vaak bij... en daardoor valt het niet zo op. En daardoor moet je elke keer het weer opnieuw uitvinden. Maar in wezen uh, uh, merk je toch dat de mensen het niet zo goed snappen... en denken wat dus, uh, een paar jaar terug geweest is... dat dat een hele lange traditie is. Dat is natuurlijk niet zo, want dat gaat natuurlijk veel verder terug. En dat heb ik allemaal uit moeten leggen. Ja. ja. Menno Reemmeijer, Koninklijk ja, Huisverslaggever. Bij ons ook heeft hij thuis uitgeleid. Ja, ja, want ja. we hebben allemaal les gehad, Nee, gemaakt, ja, Noem nee, ja, nee ja. Ik, heb, ik heb het boek van meneer Elsika uh, meteen gelezen ook. Uh, en hij is ook bij ons uh, op de redactie geweest om inderdaad toch dingen... Het, het is gewoon 33 jaar geleden. Wij, ik was 15 en was geïnteresseerd in brommers en, en, en meisjes misschien. Maar ik, ik weet er niet zoveel meer van. Dus ja, meneer het is dan natuurlijk fantastisch... dat hij dat een beetje ons kan vertellen allemaal. Ja. Ik zag uh, dat je binnenkwam, Menno, met een, uh, met een verrekijker. Je ja. hebt een grote... Deel van de middag ook doorgebracht met je neus tegen het raam. Omdat wij hier op een gouden plek zitten. is <laughs> dus fantastisch. Oh, Andere mensen werken, nee, uh, we zitten hier op een gouden ja. plek. Uh, want, want beschrijf eens, wat, wat, wat, wat is dit waar we, waar we zijn? Nou ja, we, zitten, we, we zijn te gast in de uh, internationale grote club. Uh, een herenclub uh, volgens mij van, van vroeger uit. Het is nog niet zo lang dat de dames er ook, uh, ook in mogen. Het is ook altijd onderkomen op 4 mei. Uh, als de dodenherdenking is, uh, dan, dan sta ik altijd naast het monument op de Dam. En dan is hier ook altijd een, uh, een samenkomst. Maar ja, we kijken zo fantastisch uit. We zitten precies op een hoek. Uh, we kunnen het, het monument op de Dam zien. Maar veel belangrijker morgen natuurlijk is dat we de kerk kunnen zien. Ja. En, en het paleis. En hebben ze vanmiddag zien lopen. De generale repetitie. We hebben de generale repetitie niet zelf kunnen zien. Maar we, hebben, we, zagen, ze wel uit, we zagen ze wel uit de kerk komen: ja. de prins en de prinses en de drie prinsesjes. Uh, toen stonden er nog hekken voor, ook dat het publiek het niet zien. Die, zijn, die kon zien. Die zijn nu weg, dus nu heb je echt vrij zicht. Uh, ja, het, en Menno Remeer was een jongen van 15 op dat moment. Ja. <lacht> <lacht> Michiel ja. ook, die opwinding? Of nee? Nou ja, ik, ik ben blij dat we een koninklijk huiswatcher <lacht> hebben. Want hij was degene die ons erop wees dat de complete koninklijke familie zo'n beetje voorbij is. Die... Dat ze niet herkend. We houden het niet in de gaten, nee. no. uh, Maar goed, in mijn geval, ik ben politiek verslaggever. En ja, wat ik vooral interessant vind... is de ontzettende stilte rond de troonswisseling politiek gezien. Terwijl het natuurlijk een majeure politieke aangelegenheid is. We krijgen een nieuw staatshoofd. En um, ja, de boeiende stilte in de Tweede en Eerste Kamer... Uh, fascineert mij het meest de afgelopen dagen. Na het rumoer vooraf. Eerst Na het rumoer vooraf, want we hebben de afgelopen jaren... natuurlijk heel veel discussie gehad over met name het ceremonieel koningschap over de rol van de, van de koning, in dit geval de koningin dus, bij de formaties. Nou, die, uh, die rol is uitgespeeld, uh, blijkt nu, na de laatste formatie. Alhoewel we nog moeten zien of de Tweede Kamer het vol kan houden. Uh, maar goed, ja, de discussie over het koningschap is natuurlijk nu... Compleet weg. Het is nu tijd voor feest. Dus ja. niet actueel en tegelijk is die actueler dan ooit. Maar even om jullie rolverdeling te duiden, heel erg simpel. Menno uh, Rema die kijkt naar wie er allemaal in die stoet loopt. En nou leuk beschrijven enzovoort. En wat ze aan hebben. En jij <lacht> denkt: nou, met wie krijgen we glazen straks? Ja, nou ja, ja laat dat ik het zo, het zo zeggen. Wel, als ja. er een is in het Koningshuis... dan beschrijft Menno dat vanuit het Koningshuis... en ik vanuit ja. de politiek. Ik denk dat dat, uh, nou ja, goed, dat, dat het onderscheid dat is. Dat hebben we gezien uh, bij, bij natuurlijk het interview... waar het ging over het ceremonieel koningschap. Dat ja. constateer ik als bijzonder. Want het is voor het eerst dat hij er wat, uh, tenminste een andere mening op nahoudt dan, uh, dan in een eerder interview. Maar Michiel kan natuurlijk als geen ander vertellen... hoe de, de hazen lopen in Den Haag... en waarom ze ja. Ja. niet meteen bij de balie staan om uh, wetsvoorstellen in te dienen. Daar gaan we vanaf Dat van is de de, van Dat is verschil. Ja. Wij gaan naar Marcel Birel in. In Den Haag, traditioneel wordt er altijd het de koninginnennacht koningin gehouden. Mm -hmm. uh, is er al iets van te horen, Marcel? Ja, nou, ze zijn hier uh, zojuist begonnen. Om zeven uur is het feest afgetrapt. Officieel heet het Live I Live. De hele avond en een gedeelte van de nacht er spelen hier een heleboel bandjes uh, in Den Haag. Nou, de eerste band is bezig. Royal Harp Battle is de naam. En wat mij opvalt is dat er heel veel mensen heel geconcentreerd zitten te kijken uh, naar de muzikanten. Uh, maar heel weinig mensen zijn eigenlijk in het oranje gestoken. Het zijn vooral muziekliefhebbers... op dit moment die hier naartoe zijn gekomen. Terwijl het toch ook wel een traditioneel eigenlijk een, een feest is... waar soms ook nog wel eens wat problemen zijn uh, veroorzaakt. Uh, mensen die dronken waren uh, en uh, gingen vechten. Maar goed, het is nog heel erg vroeg. Een groepje mensen is hier wel aan het uh, praten. Jullie zijn hier al heel vroeg. Vanaf het begin af aan willen jullie erbij zijn? Uh, ja, eigenlijk wel. We willen eigenlijk een beetje vroeg beginnen... zodat het een beetje rustig is. En we een beetje kunnen rondlopen nog. Even rustig eten en de uh, fietsen een goede plek geven... Dat je hem nog gewoon weer terug kan vinden en ook gewoon uh, ja, een lekker plekje hebt daarvoor. Vooralsnog is het best rustig hè? Ja, het is wel rustig, ja. maar wel prettig. Ja, wel fijn voor de stilte, voor de storm misschien. Een biertje in de hand, een zonnebril op het hoofd, want de zon schijnt hier nog in Den Haag. Maar inderdaad, het is hier nog niet heel erg druk. Maar ja goed, het is natuurlijk ook niet voor niks de koninginnen nacht. En zo is dat maar net. Jutta Gorres, eh, journalist. Je schreef een buitengewoon boeiend boek. Beatrix, dwars door alle weerstand heen. Je kreeg het voor elkaar om zo'n 70 mensen om Beatrix heen te spreken. Iedereen behalve Beatrix. Je sprak met vrienden, familie, leden van de hofhouding... premiers, politici en adviseurs van koningin Beatrix. En uit je boek blijkt dat Beatrix eigenlijk bewust... ...koos voor die afstandelijke uitstraling toen ze begon. Daar heeft ze hard aan gewerkt. Waarom is dat eigenlijk zo, die bewuste keuze? Um, ja, dat is, dat, het is eigenlijk zo dat ze het in 1980 uh, met Lubbers heeft besproken... ...die, die toen uh, met, met, met haar de uh, troonswisseling voorbereidde... ...en toen heeft ze gezegd, we gaan het serieuzer aanpakken. Zijn tegenvraag was serieuzer dan wie... Serieuzer dan haar ouders. En um, dat idee van de, uh, uh, um, dat, er, dat ze een reactie op de ouders is, dat, dat dateert natuurlijk al uit de jaren 50. Um, Hella Haas heeft dat bijvoorbeeld ook beschreven toen ze een portret maakte van de 18-jarige Beatrix. Um, dat er afstand was tussen de moeder en de dochter. Uh, en ontstond tussen de vader en de dochter. Er is een, um, ja, de Hofmansaffaire heeft, uh, daar heeft Beatrix zich. Uh, behoorlijk uh, moeilijk meegehad. En ze ja. heeft uh, Hofmans ook een brief geschreven. Een zinarest die zich bezighield met de gezondheid ja. van, uh, van Christina. Inderdaad. Ja, inderdaad. Toen nog. Um, binnengehaald door Bernard, maar binnengehouden door Juliana. Ja. Uh, en uiteindelijk in 1956 uh, uh, uit Soesdijk gezet. Um, ze, wilde, ze wilde eigenlijk minder affaires, minder gedoe, minder ja. gedonder. Ja. Ze wilde serieuzer. Ja, inderdaad. En uh, Bernhard heeft natuurlijk die Lockheed-affaire... was net voor de inhuldiging... Um, had plaatsgevonden en ze wilde daarmee afrekenen. Ze heeft echt gekozen dat, dat koningschap wordt vanaf nu functioneel. En dat, um, uh, en dat wordt gescheiden van het persoonlijke. En het, hè, ze, bleef, ze is een vrij direct iemand die ook direct reageert. En ik heb natuurlijk heel veel voorbeelden gehad, hè, gehad uit de privé-situatie... waarin ze dat ook zei, ook op een gegeven moment... van ik kan niet veel goed meer doen in dit land... Um, maar, dat, maar dat is eigenlijk interessant, want je beschrijft haar... het beeld dat jij optrekt in dit boek is een, is een waanzinnige controlfreak. Die ja. zich overal in alle uh, geledingen, zeg maar, overal mee bemoeit, enerzijds. Ja. En aan de andere kant ook wel moeite heeft met het beeld wat er dan van haar leeft. Namelijk mm -hmm. die toch wat kille of afstandelijke koningin. Ja. Ze heeft het beeld zelf gemaakt. Z zeker. Ze heeft het staatsrechtelijk willen doen. En binnen de, de grenzen van de grondwet. En um, ze heeft het precies zo willen doen... zoals um, ja, aan, aannemelijk was en acceptabel voor, uh, voor iedereen. In ieder geval voor de, voor de elite, voor, de, um, voor het volk ook. Maar ze heeft nooit naar het volk willen luisteren. Hè. Ze heeft eigenlijk zich ook geërgerd aan het feit dat haar moeder dat wel deed. En, en haar moeder ook wars was van protocol, bijvoorbeeld. Maar waarom ergeren ze zich aan? Nou, omdat het een, um, het koningschap kwetsbaarder maakt. Het, uh, zij heeft eigenlijk gezien, als je het koningschap afhankelijk maakt... van de grillen van het volk, van de volksgunst... dan maak je het kwetsbaarder. Dan, dan zorg je er eigenlijk voor dat, um, dat, het, dat het volk het te zeggen heeft... over um, wat jij doet... Terwijl um, dat het zo moet zijn dat het, uh, dat het ge geformaliseerd is. En, en dat je rekenschap aflegt aan, ja. uh, aan het parlement en aan. Uh, uh, en, en binnen de democratie functioneert. Ja. Maar weet je wat mij nou zo trof in jouw boek? Uh, uh, uh, het is zo'n dwingende persoonlijkheid. En, uh, en wat Petra zegt die, die, die dat gecontroleerd, die behoefte aan die controle... die zouden ze altijd gehad hebben. Je geeft nu allerlei rationele redenen. Ja. Maar als die er niet waren geweest, dan was er iets anders geweest. Nou, Vol, je moet je wel, beschrijft iemand ja. die niet anders kan. Nee, maar je moet niet vergeten, dit is een, uh, je bent koningin... niet door verdiensten, maar omdat het erfelijk je uh, toevalt. Het is gewoon, er is niet aan te ontkomen. En dat betekent dat ze in het begin, toen ze... Um, 16, 17, 18 was, en natuurlijk al heel veel moeite heeft gehad... om dat te accepteren, dat ze koningin moest worden. En dan ook nog in de voetsporen van mensen die er met de pet naar gooiden... die de monarchie in de waagschaal stelden. He, dat is een hele... Um, nou, nou ja, dat, dat leidt tot een impasse. He. Ze heeft gewoon geen uitweg gezien... En, ik denk dat die controledrift een duidelijk daarom ook een reactie is geweest. En als zij nu Captain of Industry was geweest of zo... Dan, en ze had zulke ouders gehad, dan was dat misschien ook wel gebeurd. Maar omdat het onvermijdelijk was dat ze koning moest worden... Um, is het gewoon versterkt. Dat is mijn idee wel. We praten straks door over boek en over alles wat daarmee te maken heeft. We gaan even luisteren naar live muziek. Want uh, op Amsterdams grondgebied hebben we twee jongens uit Rotterdam uh, bereid gevonden om hier binnen te rijden, waar ze dan wel geloof ik erg lang over hebben moeten doen om hier binnen te komen. Het zijn Arjan Spies en Dave von Raven en ze zijn van de Kik en ze spelen hun hitsingel, mogen we toch wel zeggen, hè? Simone. Simone, Simone Je ziet me nooit in staan Gekleed. Ik wil met haar een date, heet Simone Simone, ze lacht naar iedere man Zo is Simona. Simona, ze langt in kringen rond waar ik me net nooit zou verdienen. Was de kick. Na 33 jaar geeft koningin Beatrix morgen het stokje over aan haar zoon Willem-Alexander. Amsterdam is vol en oranje en rood en wit en blauw gekleurd. Dit is de plek waar de troonswisseling plaatsvindt. Een overzicht van Matthijs van der Wil. Op maandagavond 28 januari kondigt koningin Beatrix totaal onverwacht haar aftreden aan. Zoals u alle weet hoop ik over enkele dagen mijn 75ste verjaardag te vieren. Ik ben dankbaar dat het mij gegund is deze dag in goede gezondheid tegemoet te gaan. Aan het einde van dit jaar zullen wij herdenken dat ons land 200 jaar geleden een koninkrijk werd, waarmee in onze geschiedenis een nieuw tijdperk aanbrak. Het samenvallen van deze twee bijzondere gebeurtenissen is voor mij de aanleiding geweest te besluiten dit jaar uit mijn ambt terug te treden. 30 april is de dag waarop het gebeurt. De dag begint traditioneel met het afvuren van 101 saluutschoten... vanaf het commando Hare Majesteit Evertsen. Met de schoten wordt de aanwezigheid van de koningin... in de hoofdstad ingeluid. 10 uur. Dan begint de abdicatie van de koningin. Dat gebeurt in de mozeszaal van het paleis op de Dam. Met het ondertekenen van de akte van abdicatie... treedt Beatrix af als staatshoofd... en is Willem-Alexander de nieuwe koning. Willem-Alexander en Maxima ondertekenen de abdicatie... en daarna zetten verschillende getuigen een handtekening. Half elf. Willem-Alexander is nu koning. Met zijn vrouw Maxima en prinses Beatrix... verschijnt hij op het balkon van het paleis. Willem-Alexander en Beatrix houden allebei een korte toespraak. En zo klonk Juliana vanaf het balkon in 1980. juist heb ik afstand gedaan van de regering. Ik stel u hier... Beatrix voor, uw nieuwe koningin. Na de toespraak wordt het Wilhelmus gespeeld. En daarna verschijnen Amalia, die nu Prinses van Oranje heet, en haar zusjes Alexia en Ariane op het balkon. 1 uur. De Nieuwe Kerk stroomt vol. In de kerk zitten ongeveer 2000 gasten. Dat zijn ruwweg 1100 gasten van de staten-generaal... zoals kamerleden, ministers en delegaties uit de voormalige Antillen. Er zijn ongeveer 500 burgers in de kerk. En het Koninklijk Huis heeft ook zelf zo'n 400 mensen uitgenodigd. Twee uur. Koning Willem-Alexander en zijn gevolg vertrekken naar de Nieuwe Kerk. Daar wordt de Nieuwe Koning beëdigd en ingehuldigd... tijdens de Verenigde Vergadering der Staten-generaal. De koning legt de eet af en hij houdt een toespraak. Net zoals zijn moeder deed tijdens haar inhuldiging in 1980. Leden van de Staten-Generaal. Niet macht, persoonlijke wil of aanspraak op erfelijk gezag... maar slechts de wil de gemeenschap te dienen... kan inhoud geven aan het hedendaagse koningschap. Eerste Kamervoorzitter Frette Gaaf houdt ook een toespraak. Hij is verantwoordelijk voor het afleggen van de inhuldigingsverklaringen. Alle Kamerleden en de gedelegeerden van de staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten leggen hoofdelijk de eet- of belofte af. Twaalf Kamerleden leggen de eet- of belofte niet af. Ze zijn wel in de kerk aanwezig. En vier Kamerleden zijn niet aanwezig bij de inhuldiging. Half vier. De koning en zijn gevolg gaan terug naar het Paleis op de Dam. Daar is er een receptie voor vorstelijke en buitenlandse missies... voor de leden van de Staten-Generaal... en de staten van de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Ook het koord diplomatiek en andere autoriteiten zijn daarbij. Daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen. In de avond wordt vanuit het Rotterdamse Ahoy het koningslied gezongen. De dag die je wist dat zal komen is eindelijk... Onder andere Marco Borsato, Esmee Denters en Karel Kraaienhof treden op in Rotterdam. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... luisteren vanaf het IJ in Amsterdam naar het Koningslied. Ze maken daar een vaartocht, de Koningsvaart. Er is een mini en ze krijgen een programma aangeboden... met kunst, cultuur en sport. De vaartocht eindigt bij het muziekgebouw aan het IJ. Daar is s avonds een afsluitend feest met genodigden van het koningspaar. En tegelijkertijd is er op het museumplein een Koningsbal voor het volk. Met onder meer André Rieu en zijn orkest. André van Duin en Maarten Fischer als André Hazes. Dat was een overzicht van Matthijs van der Wil. We gaan naar Jeroen Wielaard. Die is bij het Rijksmuseum, waar de Koninklijke familie en genodigden dineren. Jeroen, uh, wat eten ze? Uh, ze worden geketerd door Maison de Boer. En uh, wat het exact uh, allemaal is aan liflafjes dan wel gebraat. Dat uh, is ons uh, Asperges, niet helemaal... Uh, een, misschien wel een gekookt eitje, ja. een goed glas, zeker, koninklijk glas. En, um, ja, ze zijn nog steeds niet allemaal binnen, um, mensen van echt de hele wereld, niet de minste. Kofi Annan is hier net over de rode loper naar binnen geschreden. Uh, kun je even nog even de situatie uh, schetsen? Het is de, de oude, de onderdoorgang van de schepping van Kuipers. Mensen komen daar aan in de zon en moeten hier dan toch over die rode lopen. Een soort kille windtunnel. Zo voelt het aan, althans hier op, uh, in het persvak uh, binnen. Het is ook weer niet dat ze echt binnen, uh, met het hoog tempo binnenkomen. Het wordt echt schrijden. En zo was het ook uh, voor uh, het kabinet. Het is wel een degelijk echt een volgorde aangehouden. Ik zag hier eerst premier Rutte aankomen met minister Schippers, daarna de vicepremier Ascher, gevolgd door Jeroen Dijsselbloem, minister Schultz, Jet Bussemaker, minister Plasterk, Ivo Opstelt dan Henk Kamp, allemaal één voor één en met hun echtgenoten, echtgenotes, partners, Er wordt heel vaak gepraat over partners in de politiek. Nou, ik heb nu een aantal partners gezien die ik nog niet kende, allemaal heel keurig eh, op hun best voor de koningin. En, eh, ja, waar ik nu eigenlijk nog op wacht, is eh, die andere kroonprins... die het altijd maar heeft moeten wachten, nog steeds heeft moeten wachten... want zijn moeder wil maar niet opstappen als koningin daar... in Buckingham Palace, de Prince of Wales en de uh, prinses of Cornwall. Charles en Camilla, misschien dat ze nu aankomen daar... in verte met eh, de grote koninklijke blauwe bus. Het zou best eens kunnen, want dan moet het zo langzamerhand wel eens gedaan zijn... met het aankomen, het binnenkomen van het hoogkoninklijke bezoek van NVT's. Komen ze allemaal met de bussen aan, Jeroen Wieler? Nee, ze komen met grote auto's van prestigieuze Duitse merken. Maar wat ik daar nu zie binnenkomen is de koninklijke bus. Maar ja, wat ik al zei, ik hoop dat ze nu zo langzamerhand allemaal binnen zijn... want ik ben zo bang, anders, Ger, Petra, dat de soep koud wordt. Zo is dat die is ook in Amsterdam, verslaggever. Hij is op zoek naar oranje aanhangers. Hoe gaat dat? Nou, die, die zijn er helemaal uitgedost. Al helemaal klaar met die eh, opblaasbare oranje kroon, kroontjes op, op het hoofd. Eh, vind er maar van wat je wil. Ze zijn er weer onvermijdelijk ieder jaar. En vooral hier voor het paleis op de Dam. Heel veel gezinnen die even komen kijken, even foto maken. Want morgen is het te druk. Ja, dat denk ik. Dan is het beter te zien op televisie. En toch, uh, wilde u heen? Of wilden de jongens dat? Nou... Of moest het van mama? Uh, een Beetje. Een beetje? En waarom? Nou, dat is iets unieks om mee te maken natuurlijk. Ja, het is uniek om mee te maken. Ja. Besef je dat niet? Jawel. <laughs> een beetje. Die komen dan hier naartoe. Maken even een foto voor het paleis. Oh, kijk, de deur gaat open bij het welkom. Oh, Spannend. Wordt er misschien proefgezwaard? Ja. ja. Komt iemand naar buiten... Even kijken of alles er goed uitziet. Ziet er goed uit hè? Ja, ja. Hier een dame met een... Uh, wat is het? Een vaas? Ja, ik denk het wel. Ja. Dus Ze gaan de duinjes voeren. Ja ja, ja, ja, ja. Ziet u? Ja. En dan wordt er meteen gezwaaid. Ja, dan gebeurt er weer eens wat. Wat is daar? Oh, kijk, bloemstuk. Ja. O, alsof er ja. nog niet genoeg bloemen. Heeft u die bloemen trouwens gezien daar bij de ingang van de nieuwe kerk? Nee, dat valt me nu pas op. Ja. Ja, oh, mooi. Alle soorten bloemen en dan oranje en sinaasappelboompjes. Oh, wat leuk. Ja. ja. Ziet u van? Ja, ja, dat hoort uh, er helemaal bij, hè? Je ja? ja. nee, ben niet erg onder de indruk. Ik vond het zo mooi. Wat ik okay. ja. ik, ook, ik ook ja En wat oh zien God. ze? ja Mannen die nog bezig zijn druk aan het klussen... die sjouwen met grote rollen blauwe loper. Dat moet toch nog wel gebeuren. Je zou zeggen, dat is allemaal lang van tevoren klaar. Er zit ook nog iemand op zijn knieën daar met gereedschap... en een haspol en allemaal apparatuur. Nog kennelijk iets repareren. Ja, dat... Dat ziet er naar uit alsof er nog het een en ander moet gebeuren op het plein. Die mensen die komen dus en die gaan weer, die maken een foto... hebben dan het gevoel dat ze er even bij geweest zijn. En dan hoeven ze niet morgen ook nog een keer te komen, want dan wordt het veel drukker. Die hebben dan iets van de making-of gezien. En ondertussen is het aantal damslapers ook steeds groter. Een mevrouw helemaal versierd als koningin die met een wit dekbed is gekomen... En de vader en de zoon, die hebben een hamburger gekregen. Ja, om een beetje warm te worden. Ja, heeft ja. iemand die voor u gehaald? Want u wilt natuurlijk niet uw plekje kwijtraken. Nee, nee ik ben geweest. Mijn zoon heeft, heeft even blijven wachten. Ja. Oké, okay, dat is dan de taakverdeling. Ja, zo gaan we het doen, ja. ja. Gaat het nog goed? Ja, absoluut. We hebben het nog bedankt. <laughs> Tot zover de dan. Robert-Jan Boy, hij is op de Vrijmarkt in Utrecht. Robert-Jan, uh, is er al leven, levendig handel of uh, ja, spaart men ze ja, energie is, voor morgen? Die handel is al uh, volop aan de gang. Hij is om zes uur begonnen, de vrijmarkt hier in Utrecht. Ik sta aan de Kade aan de gracht. Onder een hele grote plataan. En voor mij trekt de mensenmassa langzaam aan mij voorbij. En ze kijken hier naar uh, ja, de enorme oude meuk eigenlijk die hier tentoon is uh, gespreid. Er was overigens uh, een stukje hier verderop uh, zojuist een, een incident: uh, een gasfles ontploft bij een, uh, een kraampje. Um, Eén gewonde gebied is even afgezet geweest, maar is inmiddels weer uh, vrijgegeven. En de mensen hier aan het Bergeine kader hebben er helemaal niks van gemerkt. Sterker nog, hier recht voor mij drie, ja hoe moet we dat zeggen, drie prinsessen. Drie Dames maxima's. met uh, drie maxima's. Dames met een kroontje op, verjuist gichelend op de foto. Ja. ja. ja. <laughs> hoe voelen jullie je? Ja, wij voelen ons heerlijk. Morgen de koning wordt gekroond, het zonnetje schijnt. Wij voelen ons drie koninginnen. Jullie zouden wel een koninginnetje willen zijn. We zijn het, we zijn het. Ja, u dat niet? Nou ja, ja, ik zie alleen het kroontje, maar ook van binnen. Ja, van binnen voelen we ons drie ons maxima's van Utrecht. Goed. Ja. Ja. En jullie verkopen hier ook wat, geloof ik, hè? Klopt, ja. Eigenlijk het... al drie jaar lang. Dus, uh, <laughs> Ik kijk even. Ik zie daar een oude houten schaats. Ik zie daar een paar veren. Ik zie daar wat sjaals. Nou, het gaat van beschuiven, dus bij een spreken tot... Uh, noem maar op, hè? Tot het precies. Ja, het is... <laughs> ja. Dus <laughs> we hebben het, het hele jaar ja? alle cadeautjes okay, die we krijgen... Oké, Robert-Jan Boy, dankjewel voor dat vrijmarkt u weer. <laughs> ja, heel confronterend. Nou, veel plezier. We hebben elkaars cadeaus tegen. Ja. <laughs> Robert Jan Boy, dankjewel. Live vanaf de Dam in Amsterdam. Alle koninklijke gebeurtenissen op de voet gevolgd. Dit is de troonswisseling. Jutta Goris, journalist en auteur van Beatrix dwars door alle weerstand heen. Waarvoor je een kleine 70 mensen uit de toch ook wel de, de nauwe kring van Beatrix hebt uh, geïnterviewd. We hadden het zo straks daarover, Beatrix als controlfreak... die graag alles beheerst en, en, en probeert om te zorgen... dat er geen affaires ontstaan. Die zijn natuurlijk dan wel ontstaan. Er zijn heel veel affaires geweest. En een hele fikse streep door de rekening die jij beschrijft in het boek... is uh, ja, de komst van alle schoondochters zo'n beetje. Ja. Allemaal dames met antecedenten. Ja, nou ja, in ieder geval een aantal wel... Het is wel mooi dat Heldering, uh, om, om Heldering even te herdenken... Ja, op deze hij avond, ja. hij is net ja. overleden... Um, die uh, haal ik aan in mijn boek over, uh, over die schoondochters. En hij had het over de vulgarisering van het hof in een van zijn columns. En hij zei, als die distantie er niet meer is... dan kun je er net zo goed mee ophouden met, het, met de monarchie. En um, ja, wat, um, ze heeft inderdaad... Uh, en behalve die schoondochters... natuurlijk de opkomst van het populisme meegemaakt. En daar gaat mijn boek ook voor een groot deel over. Um, in 1999 heeft ze dat populisme al aangevold. En voelde ze al dat de burgers in Nederland veranderden. En ze vroegen ook wat is er aan de hand in, in dit land. En uh, dat vroeg ze onder andere aan Wim Kok... en aan uh, Herman Tjenk Willink, de vicevoorzitter van de Raad van State. En zij hebben... Uh, gezamenlijk uh, een aantal mensen uitgenodigd uit uh, de bevolking... om dat uh, te proberen om haar wijs te... Ja, om, om er toch iets uh, te leren over hoe het volk veranderd is. In maatsch uh, de maatschappelijk werkers, um, politieagenten. Er, zijn, er is een... Mensen op Huis ten Bos geweest, uh, inderdaad van captains of industry tot, uh, um, tot maatschappelijk werkers. En die hebben met haar geprobeerd om uh, de verandering in het volk, uh, om daar de vinger op te leggen. Maar en, wat opvalt is, sorry, maar dat het wel allemaal mensen zijn die aan analyse geven over het volk. Niet mensen uit het volk zelf, om het zo maar te zeggen. Ja, nou ja dat, het, het, ze moesten natuurlijk ergens beginnen. Um, ik denk wel uh, dat ze geprobeerd hebben om het enigszins door de lagen heen uh, te, te laten gebeuren. Maar goed, het moesten ook mensen zijn die konden beschouwen. He, die, ja. die, uh, die enigszins. Uh, Fortuin uh, is vlak daarna opgekomen. Um, de, de bevolking ging toen zelf uh, spreken. En, maar Fortuyn um, had ze, begrijp ik, uit je boek ook niet uitgenodigd. Omdat, nee. omdat ze hem gewoon absoluut niet kon luchten of zien. Nee, <lacht> nee ik weet ook niet of ze het, als ze hem wel kon luchten of zien... wel had uitgenodigd, maar in ieder geval was dat, uh, klikte het absoluut niet. En uh, hij heeft dat ook heel mooi beschreven... in uh, onder meer uh, zijn uh, autobiografie van een babyboomer... Dat ze dat hij haar een aantal keren ontmoette toen hij die over jaarkaart, toen hij daar directeur was en uh, op beurzen stond. En, um, en dan kwam zij aan kakelend. En, nou ja, hij vond haar een naar mens en hij kreeg natuurlijk zelf ook niet genoeg aandacht. Uh, dus het. Uh, het Klikte in ieder geval niet. En later is hij natuurlijk ook de eerste geweest... die aan queenbashing gedaan heeft. Hè, door de kersttoespraak van 1999... voor het eerst van commentaar te voorzien uh, in Elsevier in zijn column. En waar Geert Wilders gewoon lekker mee door is gegaan Ja, nou ja, het is inderdaad een traditie geworden. Um, maar Fortuyn uh, is daarmee begonnen. Zij zei op een gegeven moment... er is iets aan de hand in dit land. En dat doelde ze op de beweging van Fortuyn enzovoort. Uh, maar toch... Kon ze dat niet, ze, eh, toch wilde ze dat niet onder ogen zien. Ze voelde het aan en toch wilde ze, het niet hebben, wilde ja. ze er niet aan. Ja, nou, um, ze was het er gewoon niet mee eens. Ja. <laughs> en ze, ze had er gewoon hele grote moeite mee. En ze kon ook, dat blijkt ook uit de dingen die bijvoorbeeld iemand als Ben Bot... oud-minister van Buitenlandse Zaken in mijn boek zegt... op buitenlandse staatsbezoeken kon zij... was ze er als de eerste bij om het te relativeren... wat er in Nederland gebeurde op de opkomst van het populisme. En dan zei ze van, ze zitten niet in de regering. Het kabinet is net gevallen, het stelt weinig voor. Die neiging heeft ze inderdaad gehad. En dat wat is er aan de hand in het land had ook betrekking op haar eigen positie. Dat wil ik nog wel even zeggen. Want hmm. het was niet alleen maar de opkomst van de populistische mens. Die had ze inderdaad al vroeg aangevoeld. Maar ze lag zelf ook enorm onder vuur in die tijd. Um, he, de, uh, de minister van Mierlo van Buitenlandse Zaken... Uh, halverwege jaren negentig, die had al gezegd... Dat er, een aantal dat er een ambassade in Aman zou moeten worden geopend... op haar verzoek... Uh, er was een ambassadeur teruggetrokken omdat hij een minnares zou hebben. In ja. ja. ja. Uh, maar we gaan straks afveren... wel een apart uh, hoofdstukje schandalen ja. en affaires oh. doen. Dat kunnen we wel oh. een hele uitzending avondvullend oh. meemaken. Maar goed, we komen zo te spreken. Ja. We gaan eerst even naar Luc Iking, Want uh, hij komt uh, uh, vandaag, maar vooral morgen, uh, ons bijpraten over het nieuws. De grappen, de opvallende tweets die hij tegenkomt. Dag, Luc. Hoi, goedenavond. En gaat het exploderen? De festiviteiten staan te beginnen nu. Ja, ja, ja, ja, het gaat zeker exploderen. Nu nog niet, hoor. Het is nu nog een beetje rustig vandaag sowieso. Als het al een rustig dagje betekent op Twitter wel... dat het hele Koningshuis en alles wat daarmee te maken heeft... continu trending topic is. Koninginnendag, troonswisseling, Beatrice, Willem-Alexander. Het is allemaal veel besproken. Maar één ding... Uh, viel echt op vandaag. En ja, dat zijn dan toch weer die geintjes over het koningslied. Uh, vandaag ging er namelijk een Duitse variant van het koningslied rond. Want dat gaat was zo. So. Da ja, is het nu. <laughs> De dag waarvan du wist dat er komen werd, is hier. <laughs> Nou, weten we ook hoe we dat moeten vertalen, ja, hè? Precies, over drie kwartier is een toespraak van koningin Beatrix. Is het al een beetje voorpret? Merk je daar al iets van? Ja, een beetje. Ja, je ziet wel dat mensen op Twitter melden... dat ze met, samen met andere mensen gaan kijken... en een hapje en een drankje erbij gaan doen. En, en, en sommige mensen, ik heb hier een gevonden van Aniek Hinten, een Twittertje... en die laat weten dat ze vanavond het afscheid van Beatrix gaat kijken... en ze weet nu al dat ze hoogwaarschijnlijk gaat janken... want ze is een emotioneel kring vandaag, zegt ze. De officiële hashtag van deze dagen is troon. Loopt het al storm met het gebruik daarvan? Uh, Jawel, jawel. Je, je, als je daarop zoekt, he, je kunt in je Twitter zoeken op hashtags... en dan zie je dat er heel veel tweets op binnenkomen. Maar hashtags ontstaan ook wel een beetje spontaan. Het, het wordt een beetje overgenomen van andere mensen. Iemand bedenkt dat en nou, dan neemt iemand het over en zo ontstaat het dan. Je zag het ook bij het interview met Willem-Alexander en Maxima. was ineens Bertha38 trending topic in plaats van hashtag troon. Um, uh, mensen die gebruiken ook zinnen en daar nou, staan aan woorden in... zoals Willem-Alexander en Beatrix en dat wordt dan ook weer trending topic. Maar troon, zeker trending topic morgen. Wat verwacht je van de social, uh, social media morgen? Uh, ik denk dat het echt, uh, nou, we, we begonnen er al mee, ik denk dat het echt gaat exploderen. Dat het, uh, miljoenen mensen zitten voor de televisie en zijn vrij. Nou die combinatie maakt dat mensen echt ontzettend veel gaan twitteren. Je hebt een paar piekmomentjes, tussen 10 en 11 is een piek, dat is de, het moment van applicatie. En de balkonscène zit daarin, tussen twee en half vier wordt Willem-Alexander beedigd. Ook een piekmomentje denk ik, en om half acht verheug ik mijzelf enorm op. Dan wordt namelijk gezamenlijk het koningslied gezorgd. kiezen. ga je dat kiezen? Ja, ja, dat kan niet, dat kan niet. je nee. kunt niet kiezen. En ik, ik hou je bij hè, op de hoogte, dus uh, okay. dat komt helemaal goed. We gaan naar de Kik. We hebben live muziek van de Kik. En zij gaan nu spelen het nummer Zeg dat je van me houdt. Zeg dat je van me houdt. Zeg dat je van me houdt. Je bent ineens zo stil. Als ik vraag wat je wil. Je kijkt tv en op net 2 begint een kookprogram. De vlam slaapt in de pan, maar dat laat jou koud. Zeg dat je van me houdt. Een jaar of twee geleden was alles nog oké. Okay. Een glas wordt de. je van me houdt. Misschien komt het tot een breuk. Wanneer kom jij met je toverspreuk? Wij hoe moeilijk is dat nou? Die ene zin, ik hou van jou. Jouw keelheid maakt me blind. Voor alles dat ons bindt. Weet me geen raad Gehoord. Het is pure eenvoud. je zegt dat je van me houdt. Waarom zeg jij niet tegen mij, je bent mijn liefste schaf. Wat prachtig lijkt me dat.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 En net als met bevrijdingsdag gaan ze naar hun volgende optreden... want ze hebben er 433, geloof ik, hè, in deze... Ja, als het zo niet moeten ja, ja, we bedrijven... Nou. Ja, eh... ja, hoor, ja. gas geven. Ja. Ja, zeker. Hey, Heel Dankjewel, dat is ja. leuk. Zeker. Goed. Dankjewel, ja. dag. Elke Elsenga, historicus, voormalig conservator van het Nationaal Museum Paleis het Loo. Hij schreef de inhuldigingen, de inhuldigingen door de eeuwen heen. Welkom, meneer Elsenga. Uh, de koningin zei dat ze aftrad om plaats te maken voor een nieuwe generatie. Is dat ooit eerder gebruikt als reden eigenlijk, om, voor een vorst om af te treden? Men weet het niet. Het is altijd dat men uh, zei, ik uh, kan het niet meer aan. Ik uh, voel me niet meer zo prettig. Uh, Karel V begon daar zo mee en dat hebben wij dan hier zo nagevolgd. Maar dit argument, afgezien van het feit dat het niet zo vaak voorkomt. Hè. In België hebben we het een keer gehad, Luxemburg ook. Maar dan uh, hebben we het een beetje gehoord. Koning Albert die staat op het punt om uh, ziek uh, zwakke misselijk reden af te treden. Hè? Uh, dat is mij niet bekend. Hè? Ja, nou dat, uh, dat werd heel erg gesuggereerd op de ja, televisie. Ja, ja, ja er ja, ja. Ja, ja. wordt ja, veel ja. gesuggereerd hè, als we ja. naar huis gaan. Nee, maar het terugtreden voor een nieuwe gener generatie. Dat, uh, uh, naar uw overtuiging is het echt gemeend ook. Jazeker. Het is een heel modern argument ook. En, uh, met name omdat je weet dat uh, de koningin. Uh, nou, nog wel even door zou kunnen Nee, Maar zegt ze daar ook mee van... Uh, ik heb de Science of the Times gezien... Uh, ik moet, uh, ik moet, ik moet uh, vertrekken, want ik pas niet meer helemaal bij deze tijd. Zegt ze dat daarmee? Nee, dat ah, weet ik niet uh, hoe uh, de koningin denkt. En in de tweede plaats, uh, ik ga dat ook niet interpreteren. Ik vind het in ieder geval ontzettend aardig om te zeggen... dat ze voor een nieuwe generatie plaats van maken. Ja. Ja, uh, u had het al over een aantal andere landen. In Engeland is de gewoonte dat uh, je gewoon omvalt in, op de troon. Zo zegt u dat. <lacht> uh, ik zou het of anders tot de laatste sneek. Ik ga het even wat, wat uh, sympathieker brengen. Ja, ik bedoel het is heel sympathiek. Uh, ja, de koningin legt namelijk een eet af bij ja. haar koning, waarin ze zegt dat ze zolang als ze leeft als koningin haar best zal doen voor het uh, Britse volk. Wie was het ook alweer die zei van ik ben heel. Toen uh, was, dat, was dat Wilhelmina die dat zei na nou, haar te... applicatie ja. zei van uh, in feite ben ik dood. Ja, want dat staat ook in de grondwet. Dat ja. het er gelijk aan is, dus uh, ze had eerst gelijk. Maar koningin Elisabeth inderdaad, die, uh, die zal dat uh, gewoon blijven doen... omdat ze dat gezworen heeft, nou. denk ik. Laten we eventjes naar het principe gaan van de inhuldiging. Uh, iedereen heeft het in Nederland uh, heeft het over kroning. Uh, Volkomen onjuist. In 1980 was het geen, kroning, geen woning, geen kroning. Maar het gaat om inhuldiging. Wat is het verschil en waarom kennen wij geen kroning? Nou, je kan het zo zeggen, een inhuldiging is eigenlijk een, een, uh, een wat mindere ceremonie... die bestemd was voor mensen die niet gekroond mochten of konden worden. Bijvoorbeeld voor hertogengraven of uh, bischoppen of iets dergelijks. Tenminste als landsheer. En het is namelijk het contractuele element wat ook in een koning trouwens zit. Maar goed, je bent geen koning, je bent geen keizer, dus je moet toch aan het werk. Het en... contractuele element met het volk? Ja, dat wil zeggen een eet heen en een eet terug. En uh, dat hebben wij toen gedaan, omdat in 1814 was er niet bekend... onder welke titel... Uh, die de nieuwe grondwet? Nee, nee. Die de grondwet was er nog Forst. niet. Dus we hebben dat toen even niet aangedurfd. Even afwachten wat de Galliëren zouden zeggen. Wat de, de status van Nederland zou worden. Nou, Nederland is dus een upgrading tot koninkrijk. En toen zei Willem, nou, dan ben ik dus koning. Hè? Dus <lacht> eerst waren we koninkrijk en toen pas werd hij koning. Ja. En toen dacht hij, nou, dan... Uh, we moeten aan het werk, want Napoleon is los en dat gaat natuurlijk mis. Dan komen de uh, geallieerden daar weer op terug. Laten we alvast aan het werk gaan met een contract. Dus weer de tweede inhuldiging dat we al gehad hebben. Kronen doen we als het wat rustiger is. Hm. Nou, toen werd het rustiger, maar toen hoefde het voor de PR in feite niet meer. Want wij al geaccepteerd en wel. En bovendien, uh, ja, het wordt dan ingewikkeld. Hoe moet het eigenlijk? Ja, ja, wie moet dat doen? Wie moet de kroon op het hoofd zetten? Een, een bisschop, want dan krijg je weer het religieuze aspect. Ja, en het glazen daarover. Kijk, het, het glazen om u te citeren, dat is inderdaad in België geweest... want die bisschoppen wouden niet meedoen. en Bovendien hadden de, de dominissen hier niet leuk gevonden, denk ik. Nou, dan ga je zitten wachten tot de parlementsvoorzitter het doet. Nou, dat zou dan betekenen dat de koning zijn kroon te denken had... en de, de grond het parlement, nou, daar was hij niet meer eens... want die was meer algemeen door het volk opgedragen in 1813... of de soevereiniteit. Nou, en dan kan hij het zelf ook nog doen. Maar dan is het alleen maar aardig als je hem van de altaar afhaalt. Nou, dat hadden we dan even niet in de protestantse kerk. Dus kortom, uh, niet doen, toch maar. Nee. De rituelen rond, rond deze hele plechtigheid... die zijn ook enorm versoberd door de jaren heen, hè? Het is niet meer zo... Het pakt niet meer zo groot uit als vroeger. Nou, mo moet, moet u morgen eens kijken wat ze er allemaal weer bij bedacht ja, hebben. Ja, maar ik deed, geloof vroeger dat ze de hele grondwet aan het voorlezen waren. Ja. Dat is toch wel jammer dat dat weg is. Want dat is toch wel een heel principieel En dan de integraal iets. uitzenden. O, plus een statuut. Maar ik weet niet of u wel eens een, uh, een huis gekocht hebt bij de notaris of iets dergelijks. En dan wilde hij het eigenlijk ook. Zullen we het helemaal voorlezen of zullen we alleen slot doen? Ja. Het is een, een akte die je eigenlijk helemaal voorleest, toevallig zijn eigen lange. En men heeft in 1815 dat besloten, omdat het duurde wat langer... en als het iets langer duurt, was het vroeger plechtiger. Ja, ja, ja. Het duurde toen uh, ruim drie uur, hè? Dat was in 1840, ja. ja. Want uh, als je er nog een prik achteraan doet en je zingt nog extra langzaam... dan uh, ja. duurt het extra Hoe lang gaat het, lang... het morgen duren? als B 1 Nou, dat weten we, hè. Het is iets van anderhalf ja, of jaar, of zo. uur. Ja. Ja. ja, want het, het, het natuurlijk... De eet van de Kamerleden is ook, ook verkort. Ik bedoel, vroeger ja. moesten ze naar voren komen. Ja. En, en, en nu doen ze het gewoon vanaf de plek. Ja. En dan hoeven ze alleen maar ik beloven of, ja. ja. of, of, uh, ja. of ik sfeer te zeggen. Maar hoe kijken jullie er eigenlijk tegenaan dat er politici zijn die uh, die de eet e niet af willen leggen. Michiel Breesfeld bijvoorbeeld. Nou, hoe ik daartegen aankijk is niet van belang. Wat zij zelf vinden is van belang en hoe anderen daar weer op reageren. Denk maar laat ik het dan anders formuleren? Slaat het er ergens op eigenlijk? Nou, In feite ja. niet. Het is ongrondwettelijk wat zij doen. Uh, alleen er staat geen, geen, uh, geen uh, juridische consequentie hier is erop. Dus in die zin uh, kunnen zij die eet weigeren. Alleen grondwettelijk is wel vastgelegd dat ze die moeten doen. Nou, mag, mag nee, ik daar nog iets ga... bij zeggen? Uh, dat is zo grappig, dat, uh, dat wordt veel gezegd. Het heeft geen uh, staatsrechtelijke consequenties. Maar dat is een oude Met... uitdrukking. Men zei, de inhuldiging heeft geen staatsrechtelijke consequenties. Nee, voor de opvolging. Dat werd vroeger gezegd, en dat laatste laten we nu weg... Want ik eh, bedoel, als je eh, trouwt en je gaat scheiden, heeft een, er is ook geen strafrechtelijk of welke consequenties. Alleen is het een beetje vervelend. je moet goed afspreken. Als je dus, eh, laten we zeggen, eh, je eet breekt als koning, heeft dat consequenties? In de eerste plaats gaan de ministers dan aftreden. Eh, en misschien gaan we wel iets eh, proberen toch nog een referendum op touw te zetten, hoewel dat misschien niet mag. Maar als de Kamerleden eh, het met, laten we zeggen, als het team het niet doen, dan kan het niet schelen. Als ze dus. 80 het niet doen, dan wordt het vervelend. En de consequentie is dan dat de koning zegt... ja, als ik dat niet gedragen word, dan vertrek ik. Dus het heeft wel redelijke consequenties, geen verplichte consequenties. Maar alles heeft Het is niet zonder betekenis, en daar ben ik het helemaal met u eens. Nee, maar dat, dat is ook zo, want die eet... Ja. Eigenlijk wordt het nu omschreven als een plechtige verklaring... Hè, van onderlinge verbondenheid, hè, van, de, van de volkeren ver, uh, ja. verenigd onder uh, de koning... Ja, ja, maar als je van Dalen opzoekt wat een eet is... dan staat er een plechtige verklaring die, waarbij het opperwezen wordt aangeroepen. Dus die plechtige verklaring is gewoon een synoniem voor een eet. Eh, althans... Een bepaald soort eet. Maar plechtige verklaring, daar komen ze niet meer onderuit. Omdat, maar Het is toch ook een... geen persoonlijke eet die morgen. Uh, nee. he, he, he, ze ze weer niet persoonlijk trouw ja. aan de koning. Het is een, een gezamenlijke eet. In, in tegenstelling, ja. dat heeft meneer Elsk, uit ook hier uitgelegd. Hoor. In tegenstelling tot die, die eet ja. die ze als Kamerlid afleggen. Ja. Daar zit grote verschillen ook in. Nou, het, Kijk, het wordt natuurlijk verschrikkelijk uh, ingewikkeld als ze het uit gaan verspitten. Maar het probleem zit niet zozeer in deze of belofte maar in de eet die ze bij een installatie doen. Mag ik het ja. samenvatten ja. onder de noemer symboolpolitiek? Nee. In ieder geval feit is, twaalf mensen leggen de eten. Het boek kunt u laten ja. lezen. Hier zijn we niet aanwezig. Ja. En de koning belooft eerst de rechten van het volk uh, te verdedigen. Dat is natuurlijk heel essentieel. Ja. Hij belooft zich aan de grond met te houden en uh, verder iedereen, voor iedereen op te komen die zich in Nederland hier bevindt. Nou, dat is toch wel. En ja. we gaan even naar het nieuws. Tot zo.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 Koningin Beatrix neemt afscheid. Zometeen half negen op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.